Ook verkeer in de rest van het land moet voorzichtig zijn. Wegen zijn glad door sneeuw en ijzel. De Nederlandse spoorwegen reden vannacht in delen van het land met lege treinen om zo de wissels vrij te houden. En busmaatschappij Qbus zal vandaag alle bussen in Groningen, Drenthe en Friesland laten rijden. Maar reizigers moeten wel rekening houden met vertraging. In Rotterdam is vannacht een auto van de Botlekbrug gereden en in de Oude Maas gevallen. Een brugwachter zag hoe de auto met hoge snelheid door de gesloten slagbomen reed en in het water viel. Het is onwaarschijnlijk dat inzittenden het hebben overleefd. Hoeveel mensen in de auto zaten is nog onbekend. Duikers hebben uren te vergeefs naar de auto gezocht. In de loop van de dag wordt de bergingsoperatie hervat met een sonarboot. In het noordoosten van Duitsland staan enkele honderden mensen al uren vast in hun auto. Ze zijn ingesneeuwd op de snelweg A20 in de deelstaat mecklenburg pommeren De weg is tussen de plaatsen Gutskov en Jarmen geblokkeerd door geschaarde vrachtwagens. Hulpdiensten kunnen nauwelijks bij de auto's komen, die soms tot aan de ramen zijn ingesneeuwd. De politie krijgt veel telefoontjes van automobilisten die willen weten wanneer ze worden bevrijd. Bijna 100.000 inwoners van de Bollenstreek hebben gisteravond vier uur zonder stroom gezeten. Dat kwam door een storing. Net beheerde Tennet verhielp het probleem vrijwel overal om even voor middernacht. Maar op sommige plaatsen, zoals in de wijk Elsbroek in Hillegom... hadden bewoners aan het begin van de nacht nog altijd geen licht en verwarming. De storing ontstond in een hoogspanningstation in Sassenheim. De oorzaak is nog niet bekend.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 Okay. game?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 What did you say? Are you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you. I'm kind of busy.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 from my walk and said that you'd be mine that's good enough for me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 Let a world in somebody's hand